met het NOS-journaal. Schotwonden, die bij zeker 114 kinderen in Gaza zijn gevonden... wijzen erop dat er gericht op hen is geschoten. Dat schrijft de Volkskrant, die sprak met 17 artsen... die werken in ziekenhuizen in Gaza. De krant bekeek onder meer foto's en röntgenfoto's. De meeste artsen zeggen dat ze kinderen hebben gezien... die waren geraakt door één kogel door hun hoofd of borst. Ooggetuigen vertellen aan de Volkskrant... dat de kogels afgevuurd zijn door het Israëlische leger... Israël ontkent steeds gericht op burgers te schieten. Oppositiepartij SP wil na de Tweede Kamerverkiezingen... meeregeren in een kabinet met in ieder geval groenlinks PVDA en het CDA. Dat zei SP-leider Dijk op het partijcongres in Utrecht. Hij pleit voor een sociale coalitie en denkt ook aan partijen als D66. De SP hoopt in de kabinetsformatie een cruciale rol te kunnen spelen. De socialisten zien een lichte stijging in de peilingen... In de laatste peilingwijzer staat de partij op vijf tot zeven zetels. De SP heeft in het 52-jarige bestaan nog nooit in een kabinet gezeten. De verplichting voor grote bedrijven in de VS... om te melden hoeveel CO2 ze uitstoten, verdwijnt waarschijnlijk. De Amerikaanse Milieudienst wil die verplichting schrappen. De door president Trump aangestelde directeur noemt het bureaucratische romslomp... Volgens deskundigen verdwijnt zo een belangrijk instrument... om de zware industrie verantwoordelijk te houden voor zijn uitstoot. Asielzoekers vinden steeds vaker werk. Uit cijfers van het UWV blijkt dat in het eerste halfjaar van 2023... ruim 700 werkvergunningen werd ver werden verstrekt. Dit jaar waren dat er in de eerste zes maanden tegen de 10.000. De stijging komt doordat werkgevers en asielzoekers elkaar beter weten te vinden... Ook mogen asielzoekers sinds 1 2023 voortaan het hele jaar werken. Het weer vanmiddag verspreidt over het land buien... met kans op hagel en onweer. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9. Amstelveen richting Alkmaar voor knop Velsen. 10 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen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 Alleen dan in de jaren 50 jasjes, door AI is dat helemaal aangepast. U weet wel dat AI, dat is... Uh, ja, daar worden heel veel slechte dingen mee gedaan, maar ook heel veel leuke dingen. Vandaar dus deze uitzending met wat recentere muziek, alleen dan in een jaren 50 jasje. En als opening we natuurlijk onze herkenningsmelodie. Opname 1928, Weet je nog wel Oudje, van Louis Davids. En nu is het tijd voor Anton, met Hallo, een uh, AI-cover... In de stijl van de jaren 50 luistert u maar. Je had me bij, hallo! hallo. Gelijk al rustig boven. Misschien klinkt het idioot. Ik had me uitgesloven. Doe dit nogal niet er nooit. Zo achter mijn gevoel lopen, We stond nog in hoofd, je had me bij.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 Zo vreemd, maar toen ik in je ogen keek, zo'n slag ben ik nooit geweest Moment is hier en daar staan de dan zonder plan en het ijs dat breed Ja, je hakt me bij, hallo Gelijk onrust naar boven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit de sloven, doe dit normaal, lieve nooit, zo achter mijn gevoel aan we stonden oog in oog, in oog Je had me bij hallo oh. Hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichterbij Je zei Hallo Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo Toen jij zei Hallo, hallo, hallo, hallo Toen jij zei Hallo, hallo, hallo Toen jij zei Hallo, hallo, hallo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 En dan zitten we hier in het oude strandhuis Wat je vertelt houdt me nuchter en warm Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolken Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent Wij zitten hier in het gammele strandhuis Maakte me toch al nooit uit waar we waren We verzuipen onszelf in de drank van je vader Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent Niets is mooier, dan het jou het land door kruisen. Op mistrostige plekken, je bij me te hebben. En te zien dat het goed is, ziet dat we bruisen. En met wodka, en met bokking tussen reddingsbanden.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 Ik ben blij dat je hier bent. In landen, In Zoutelanden. Ja, zit ik, want ik wil eens met je praten. Ik ben al lang niet meer zo blij als toen.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 is dit alles? Is dit alles? Mm, is dit alles wat er is? Is dit alles? Oh, is dit alles? Is dit alles wat er is? Yeah! We zijn nu net een stuk in dertien delen, maar aan het einde zijn we allemaal de klos. Is dit alles, is dit alles, is dit alles, is dit alles, is dit alles wat er is, is dit alles, is dit alles, ja alle alles, is dit alles ja alles, alles wat goed, is dit alles, is dit alles? Oh Ja, alles, ja alles, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Alles, alles is dit alles, alles, alles, alles is dit alles, is dit alles? Ja, u hoorde muziek van Doe maar in de jaren 50 AI-cover met Is dit alles? En daarvoor hoorde u muziek van Bluff met Landen. CFM Zandvoort, lokale oproep de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En vandaag een beetje een aangepaste uitzending. Nieuwe muziek in een jaren 50 jasje. Ik vond het wel heel apart. En het, uh, ja, misschien dat dat vaker gaat doen. En misschien zegt u van aan het eind van de uitzending... nou, geef mij maar weer gewoon die wedse, oud-Hollandstalige liedjes. Uh, dan gaan we dat zeker ook weer doen. Het is een uitprobeersel. En uh, ja, ik vond een paar nummers. Ik dacht, nou, we gaan het gewoon proberen. En uh, ja, misschien uh, dat u denkt, van, nou, ik vind het helemaal niks. Maar uh, ik vond het wel uh, leuk voor, uh, voor een keer... Onderweg zometeen Femke Louise, ook Frans Bauer. Nou, die kent u zeker, Frans Bauer. Met, eh, uh, heb je even voor mij? Vrolijke bekende plaat, alleen dit keer in de jaren 50 jasje. Maar eerst hoort hij Doddy en René Vroger met Bon gepakt. Luister dan ga, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad...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 Het is altijd een feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chaser Ik plant die merrie door de week? En ik toch nu al niet weten wat die in het weekend reest Hou er vast, smog ons pannen en blazen. Vlieg naar de regenboog Met Marianne Weber. Ja, hoor. Rijkt de hart wel eens een bon gepaard. Ah. Zes maanden op vakantie komt terug, bruin gepaart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 Ik heb alle mooie dingen die ik kon Ik heb die bon gepakt, er is je zon gepakt Voor ik ging heb ik een jonko op al kon Ik van het leven, ja, ik heb van dat nee, Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. hey, kom mee, het is tijd voor een kopje thee Haha De feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga heb ik een spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die mond gepakt, de zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonk op mijn tong gegaan. Niet van het leven. Als ik morgen ga heb ik een spijt van dat. Ik, nee, ik heb nee. alle mooie dingen die ik kon gepakt. Nee, nee, nee. Kom mee, het is tijd voor een fris kopje thee. Don't be jealous. I'm going to go pick up a Misschien koop ik wel wat ijs, misschien koop ik wel jouw ijs Ik wil geen honing met rijst, wil mijn champagne met ijs In het begin was het niks, maar nu flex ik op je bitch Al die jongens op mijn lip, kan niet haten, ik ben rich Misschien koop ik wel een dandy Misschien koop ik wel wat ijs, Misschien koop ik wel jouw ijs. Ik wil geen honing met rijst. Ik wil mijn champagne met ijs. In het begin was het niks. Maar nu flex ik op je bitch. Al die jongens op mijn lip. Kan niet harder, ik ben bitch. Misschien koop ik wel een bandy. Misschien bij ik wel een nieuwe chain. Ik heb je hoofd met zijn nieuw bring. Flemke zegt, ze komt hier zo heen. En ze weet ook dat we het probleem. Ja. Damn Bokeljon zei, hoe doe je dat? Zit al alleen maar Sani niet in mijn Gucci, -tas. Gucci -tas. Ja, ik ben de meester, jij de nieuwe klas o, Nieuwe jas, nieuwe koe, cool, heb een nieuwe saus Misschien koop ik wel een bandy Misschien koop ik wel een Honda In mijn jacka met Rijd Rijden naar de Fashion Week Vroom vroom vroom vroom vroom vroom Misschien koop ik wel een bandy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 dat was Fransie Bauer. In de jaren 50 stijl plaatje heb je even voor mij. Na verhoorin Femke Louise met vroom. Het weer, ja, het weekend hebben we geregeld de zon gezien, hè. Het weekend is nog niet voorbij. We hadden een paar buitjes en uh, gisteren was het uh, tussen de 13 en de 15 graden. Met een vrij krachtige noordwestenwind. En uh, vandaag lijkt het op uh, veel plaatsen een droge dag te worden... Met 15 of 16 graden en een hooguit matig windje... is het vanmiddag weer voor buitenactiviteiten. Misschien dat u lekker buiten op het terrasje gaat zitten. Misschien wel het terrasje bij het verpleeghuis. Het, eh, met een drankje erbij, een borreltje of een bak koffie of een, of een frisje natuurlijk. We zijn bij u een uur lang met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Alleen dit keer nieuwe muziek in de jaren 50-stijl. Onderweg zometeen het goede doel met België. Maar eerst hoort u Gerspar Doel met Ik Neem Je Mee. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Ze denkt dat ik gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg maar wat je wilt dan, staren word ik stil van. Zeg maar wat je wilt dan, staren word ik stil van. We waren pas acht, zat in de klas...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 Ik denk aan haar en zij denkt aan mij Jij bent te druk, dat is wat ze me zei Ze wil met me shoppen en samen uit eten Wil naar de bio's en wil met me daten Maar ik doe muziek en geld op de bank Albe fans die wachten al lang Ik wil een toekomst opbouwen met haar Ze git zijn huis met een tuin en het water Hond of kater, wat jij wil Maar blijf nou niet staren, want dan word ik stil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 Waar zijn ze zo streng? Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili, kan niet naar Chili, want daar doen ze zo eng. Ik wil niet wonen in Kuwait, want Kuwait, dat is veel te heet. En wat Amerika betreft, dat land bestaat niet echt. Waar kan ik heen?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 naar Polen, ik wil niet naar Polen, daar gaat het te goed. Ik wil niet wonen in Lapland, want Lapland dat is me te koud. En ik wil weg uit Nederland, want hier krijg ik het een oud.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 Zo gewoon lijkt voor zoveel, zolang het er maar is Was je nog maar even hier, kon ik nog maar even van je leren Wat ik niet eens meer wil proberen, omdat ik je zo leef Kon ik maar even bij je zijn Ik moet nog zoveel aan je vragen Doet het ongelooflijk veel pijn Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou Kon ik nog maar bij je zijn Kon ik nog maar echte liefde voelen Weet nu wat ze daarmee bedoelen Toch leek het zo gewoon. Was je nog maar even hier Kon ik nog maar even met je praten Zoals we vroeger uren, uren zaten, oh was het nog maar zo Kon ik maar even bij je zijn, ik wil nog zoveel aan je vragen Wat doet het ongelooflijk veel pijn Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou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 Zelfs na die tijd is dit gevoel niet te verdragen. Hoor ik maar even naast je staan. Ik wil nog zo graag bij je horen. Als je nu maar niet zoveel bijna mij vandaan. Dan zou ik kunnen laten zien wat ik nog voel voor jou. Ik wil je zo graag laten zien wat ik nog voel voor jou. Dit was een oude, gouden klassieker. Hij was dan niet van de jaren 50, maar wel in die jaren 50 jasje gestoken. Nu hoorde Gordon met Kon ik maar even bij je zijn. En uh, ja, Gordon is het vallen en opstaan. Zo is hij heel populair. Zo hoor je helemaal niks van hem. En uh, tegenwoordig is hij weer terug met zijn eigen tv-programma Dit Ben Ik, Gordon... En ja, er is ook een hoop Hij bij natuurlijk op de televisie, hoort u waarschijnlijk toch wel dingen. Dat hij boos is op de toppers. En de toppers weten van niks. Ja, de man blijft altijd bezig, hè, Gordon. En daarvoor hoort u het goede doel met het nummer België. Ook een oude gouden klassieker, alleen dit keer in de jaren 50 jasje. Onderweg zometeen. Marco Schuitmaker. Hele bekende hit gemaakt een cover. En hij is er ja, beroemd mee geworden, Engelbewaarder. Alleen wij hebben vandaag de jaren 50 versie voor u gevonden. Ook hoort u lange Frans en baas B met het land van. Maar eerst hoort u een uh, Belgische formatie, K3 met oya Lele. Alleen dan ook in de jaren 50 jasje. Luistert u maar. Oya -ja Lele, ik voel me plots meer zo Lele. -ja Doe het nog één keer zo o -ja De zomer komt eraan, iedereen voelt zich goed Als de zon uit de kleren gaat Oh jee, yeah, oh ja, le, le, ik geef je een stieke bezoen Oh jee, yeah, oh ja, le, le, en iemand die merkt wat we doen Leven is een feest, elke dag weer een nieuw avontuur Als je bij me bent Leven is een feest en een hart staat in vuur en in vlam als je mij verwendt. Oh jee, yeah, oh ja, yeah, le, le. Ik geef je een stiekem gezoen. Als je bij me bent Leven even is een feest En mijn hart staat in vuur en in vlam Als je mij verwent Oh yeah, oh ja, le, le. Ik geef je een stieke mezoen Oh yeah, oh ja, le, le. En niemand die merkt Oh ja, leek, zing met ons mee Oh ja, oh, ja yeah. lee leek De zomer komt eraan Het maakt niet uit wat je doet Jong en oud dansen door de straat De zomer komt eraan Iedereen voelt zich goed Als de zon uit de kleren gaat Oh ja, yeah, oh ja, lee. Le. Ik geef je een stiekeme zoen Oh ja, yeah, oh ja, le, le. En iemand die merkt wat we doen Leven is een feest, elke dag weer een nieuw avontuur als je bij me bent. Leven is een feest en mijn hart staat in vuur en in vlam als je mij verbent. bent. Oh jee, yeah, oh jee, yeah, oh jee, yeah, oh ja, yeah, oh yeah, le, le, le. Kom uit het land van Pimfortijn Fortuyn en Volgert van G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B Kom uit het land van Kroek en Flitandellen Die het tot aan de Spaanse kust kunnen stellen. Kom uit het land waar Air Max nooit uit de mode raken maar ze je kraken op het moment dat je dit groot gaat maken Kom uit het land van Rood, Wit, Blauw en de Gouden Leeuw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 maar ik mijn guldens aan de euro verloren ben. Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak. Want home Bush heeft balken in zijn zak. Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur. De vette hap van de febel trek je uit de muur. Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord. Maar Wanneer oranje speelt, iedereen erbij wordt. Het land van Johan Cruijff en Adel Enstra Het legioen, laat de leeuw niet in zijn hem staan Het land waar we elke dag hopen op wat beter weer Die Piet maar vertrouw ik voor geen meter meer Het land dat vrij is sinds 45 Het land waar ik blijf vindt u ter heerlijk eerlijk Kom uit het land waar je doorheen rijdt in drie uurtjes Met een ander dialect elke tien minuutjes Kom uit het land waar patie een plek voor iedereen is En XTC export nummer één is Kom uit het land waar André Hazes Over honderd jaar in elk café nog steeds de basis Kom uit het land waar Peter Gertjan, Raymond en Ginte Frans Bart en Ali de game rullen Kom uit het land waar ik op een kind van dertig is en je mag zelf in gaan vullen hoe vet dat is Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert Dat je bij jezelf denkt hoeveel zin heeft Het land waar prostitutie en bloe mag Het land van Sinterklaas en koning in de dag Dit is het land waar ik verloren heb en bedrogen ben Kom uit het land waar ik geboren en getogen ben om uit het land met de meeste cultuur per vierkante meter. Maar men is bang om bij de buren te gaan eten. En integratie is een schitterend woord, maar shit, het is fucking bitter wanneer niemand het hoort. Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen, Antojanen, Molukkers en Surinamers. Het land waar we samen veel te veel op kroppen.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 Om bij te denken, flitsende lampen, een motor die draait. Toch waarschuwt een haan in je hoofd die krielt. Ik weet nu dat er een engelbewaarde bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engel bewaard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 ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in een auto en voel me bevrijd. Daarin zit een leven, ik heb alle tijd. Ik weet nu dat er een engelbewaarde bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat.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 Ja, dat was Marco Schuitmaker. Zijn grootste hit op dit moment, Engel Bewaarde. Alleen dit keer in de jaren 50, Jasje. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En normaal gesproken, die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Core Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Alleen vandaag we hebben we alleen maar nieuwe muziek in de jaren 50, Jasje. En dat doen we nu met Mart Hoogkamer, met Ik Ga zwemmen. We gaan hem doen van het leven. Hey tijden. In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg. Je staat achter de bar van s'avonds, laag tot ochtends vroeg. Niemand kan je krijgen, je bent helemaal van mij. En is er een leuk feestje, dan ben jij van de partij. Ik ga zwemmen. In Bacardi Lemmo Een echte tijger Is niet te temmen Ik ga zwemmen In Bacardi Lemmo Je kijkt me aan. Wat doe je met me? Ze probeert me te verleiden Zij weet dat ze dat dan kan Als ze vanavond met me meegaat Komt ze niet thuis bij de man Niemand mag het weten, ik zie je liever morgen weer Want ik kan je niet vergeten, hetzelfde rondje nog een keer Ik ga zwemmen in Bacardi Lemmo Een echte tijger is niet, te temmen. is niet te temmen Ik ga zwemmen in Bacardi Lemmo Je kijkt me aan. wat doe je met me ze probeert me te verleiden, zij weet dat ze dat ook kan. Als ze vanavond met me meegaat, komt ze niet thuis bij haar man. Niemand mag het weten, zie je liever morgen weer. Ik kan je niet vergeten, zelfde rondje nog een keer Ik wil je kussen tussen vusten, te vuur is niet te blussen Adelaar, door je mussen, aan de botken als de Russen Ik heb alle zwemdiploma's, ik zeg het je niet zomaar Het is pompen of verzuimen En we zeggen nooit oma. Shoep me als een shooter, doet er op mijn water scooter Een complimentje voor je vader en je moeder Je bent helemaal mijn type en je laat me zo genieten Duipril op en beduik je in het diepe Ik ga zwemmen in elkaar dilemma, een echte tijger is niet te temmen. Ik ga zwemmen in elkaar dilemma. Je kijkt me aan, wat doe je met me? 3, 2, 3, 2 1 Ik ga zwemmen in elkaar dilemma. Een echte tijger, is niet te temmen Ik ga zwemmen, in mekaar dilemma Je kijkt me aan, wat doe je met me? Leeft de tijd van de Leer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 ontvoeren. Alle magies, wat een leven, we gaan aan doen. Olé! In Spanje, Spanje, Spanje, in Spanje schijnt altijd de zon. In Spanje, in Spanje, in Spanje, je ligt de hele dag op je balkon. Of in je zwembroek aan het strand, wordt je lekker bruin verbrand, waar je wit want totdat de zon daar altijd schijnt. In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje aan de middellandse zee. hé, je hebt het hele jaar hard moeten werken, maar één keer in het jaar dan ben je vrij. Dan gaan we weer een keertje met vakantie. En één land dat is ideaal voor mij. Je pakt je koffer en je stapt dan in het vliegtuig.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 Zwembroek aan het strand, je lekker bruin verbrand. Waar je witte kleur verpijnt, totdat de zon daar altijd schijnt In Spanje, in Spanje, in Spanje In Spanje aan de Middellandse Zee Olé! Je kan genieten van de mooie vrouwen Of je neemt een frisse duik in zee Je kan in Spanje ook heel lekker drinken Ik neem Bacardi mee, ik neem er twee je kan ook lekker liggen luieren onder palmen Ja dat doe ik want dat is een goed idee In de verte hoor ik Spaanse kastanjetten De hele hut die zingt dit liedje met ons mee Olé, olé, olé, olé In Spanje, in Spanje, in Spanje In Spanje schijnt altijd de zon In Spanje, in Spanje, in Spanje je ligt de hele dag op je balkon of in je zwembroek aan het strand Word je lekker bruin verbrand, Waar je witte kleur verdween Omdat de zon daar altijd schijnt In Spanje, in Spanje, in Spanje In Spanje aan de Middellandse Zee Olé! Mm, sexy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 als ik dans, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Ik voel me sexy als ik dans, oh oh oh oh oh yeah. Ik voel me sexy als ik dans, eh eh eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Oeh, weet je wat het is? Ik heb ze al, gehoord al die goede tips.